Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Oostenrijk wordt een coronaprik verplicht. Volgens de Oostenrijkse regering lukt het maar niet om de besmettingscijfers omlaag te krijgen. En kunnen de ziekenhuizen het niet aan, vertelt correspondent Wouter Zwart. Een deel van het probleem is dat in Oostenrijk zich heel weinig mensen laten inenten. Oostenrijk zit uh, in vergelijking tot Nederland maar op zo'n 64% van de gehele bevolking. En er zijn de afgelopen weken hele strenge maatregelen af, uh, afgedwongen. Maar ja, die, die hebben er niet voor gezorgd dat meer mensen zich gaan inenten. Dus nu deze hele drastische ingreep een plicht vanaf 1 februari. Wat dat betekent voor Oostenrijkers die geen prik hebben gehad... en of ze boetes kunnen verwachten, dat is nog onduidelijk. Oostenrijk gaat vanaf maandag ook minimaal 10 dagen in lockdown... voor alle inwoners, dus ook die wel zijn geprikt. In Brazilië zijn afgelopen jaar grote stukken van het Amazone-regenwoud verdwenen. Een organisatie die het met satellietbeelden in de gaten houdt... zegt dat er 22 meer bos is weggekapt dan een jaar eerder... Brazilië heeft laatst op de klimaattop beloofd dat er in 2028 een einde komt aan de illegale houtkap. Op Curaçao worden de coronaregels versoepeld. En daardoor duurt de avondklok vanaf nu niet meer zo heel lang. Het begint om drie uur s'nachts en anderhalf uur later om half vijf is hij voorbij. Er liggen steeds minder mensen met corona in het ziekenhuis op het eiland. En vuurwerkverkopers zijn blij dat het kabinet een verbod op de knallers en sierpotten met Oud en Nieuw dit jaar niet ziet zitten. Dat nieuws lekte gisteravond al uit. En precies toen was Omroep Gelderland op bezoek bij vuurwerkverkopers Hans en Colinda. Hans! Ja, ja. Kijk eens! Nee, nieuws! Nee. Nieuws, echt! Ik ja, heb meneer veel dit jaar geen landelijk vuurwerkverbod met Oud en Nieuw. Geweldig. Een voorstel. Pak van maart, jongens. Ja. ja, helemaal zeker is het nog niet. Want burgemeesters en ziekenhuispersoneel willen wel graag een landelijk vuurwerkverbod... Dan zou het dus toch weer balen worden voor Hans en Colinda. Van kindsaf aan loop ik hier al mee met mijn vader. Uh, onze kinderen lopen mee. We verkopen al meer dan 65 jaar vuurwerk. Dus uh, het, het zou gewoon jammer zijn als je het voor het tweede jaar alweer niet mag verkopen. Het definitieve besluit van het kabinet horen we waarschijnlijk later vandaag. Dan heb ik het weer nog. Grijs, af en toe spatje motregen vandaag. Het is vrij mild voor november. 11 tot 14 graden. Dit weekend heb je ook kans op buien. En het blijft grijs. ZFM, verkeersabdeet. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er wat vertraging op de A7 Heerenveen richting Den Oever... Tussen het Zurich en Brezandijk 3 kilometer met 5 à 10 minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat, u wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 met nu ZFM luncht. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, ik ken. Goedemiddag, goedemiddag iedereen. Ja. Ja. Ja. En we gaan de H doen vandaag. De H, ja. Ik vind het wel H. leuk hoor, zo af en toe. Je moet toch weer uh, door je plaatcollectie en uh, kijken welke bands het allemaal zijn met een H of zo. Ja, dus, uh, ik ken er niet veel. Ja, de Hollies. Ja, de Hollies inderdaad, ja. Holland Oates, Harry ja. Bellefonte. Oh ja, Hart, ja. Heintje. Heintje. Herb Albert, ja. Oh, okay. Herbie Hancock, Herman Brood. En Herman van Veen. Oké. Okay. Jacques okay. Herp. Ja, mensen, ja. Oké, okay, gaan we op achternaam? De ja. helemaal groot is dan de B. Ja, nee. Ik, Ik, kies. Heren, Ik kies. Jij kiest. <laughs> Jij yes, maakt so. uit of het een A is. Ik of kies, niet. ja. <laughs> en misschien even voor de woorden wat achtergrondgeluiden, want we zijn aan het het uh, ja. Ventileren, ja. ja. Dus we hebben alles even opengezet. Ja, alles opengezet. Dus het was die ja. heel muf ja. toen we binnenkwamen. Zeker. En we hebben de lekkere Luxeflex open, dus lekker in het zonnetje sta ik nu, dus, uh, heerlijk. We komen er wel vandaag, hoor. Ja. Dus. Nog bijzondere items vandaag? We, nee, nou ja, goed, dat er meer pl uh, plastic in de supermarkt, uh, uh, supermarktverpakkingen zijn die uh, ondanks de afspraken nog steeds niet recyclebaar zijn. Bijna twee op de drie plastic verpakkingen van producten uit de supermarkt zijn niet of maar beperkt recyclebaar. Zo blijkt uit onderzoek van milieuorganisatie natuur en milieu... dat tientallen uh, producten uit zeven supermarkten uit onder de Noeplam. Weet je, ik vind het sowieso... Je hebt wel eens die komkommers gezien. Gaat een om één wat, wat, ja, ja. wat een onzin. Ik ja, vind dat... Tegenwoordig we niet meer met direct... Ja hoor, ja? Nee. nog steeds. Oh, nee. En uh, hoe heet het? Uh, uh, paprikaatjes in... Uh, ja, inderdaad. Gooi dat ja. in een bak en... Ja. Heet je, Doe wat milieubewust. Ik heb er wel eens wat van gezegd, ook bij Dirk van der nou, ik, ik ken ook iemand, die haalt het eraf en die laat het in de supermarkt liggen. Ja, maar nou ja, goed, dan nog ja, heb maar je die plastic. Met, ja, ja. Ja. Plastic okay, is plastic. Ja. Als je het nou bij de supermarkt achterlaat of je doet het thuis... Ja, het, maar het als de uh, supermarkt uh, een beetje te veel problemen krijgen, gaan ze natuurlijk ook wat zeggen. Ja. Dus ja. dat is waar misschien. Ja, ja. ja. ja moeilijk hoor. Ja. Maar ik hoorde ook van een uh, goed initiatief van Albert Heijn... Of, uh, dat... Uh, de goede, vaste klanten klant, krijgen een uh, aanbieding over bio. Voor elke bio-product krijg je 5 of 10% korting of zo. Moet je ja. eens zoeken. Ja? Ik ga Niet dat iedereen, ja. ja. Want ik hoorde daar inderdaad gisteren ook wat over van Kimmy uh, van, van uh, prakkie Moor. Oh ja, dus, uh, okay. die had het daar ook over. Ja. Want die komt 3 december? Hè? Die komt 3 december hier naartoe. Ja, okay. Met haar uh, muziek en uh, alles. Dus, Mooi. Daar gaat ze zin in. Daar ja, hebben we het zo nog wel over. Maar eerst gaan we Holle Notes met Kiss on My List. 20 november van 8 tot 10 uur s'avonds, weer een aflevering van De Krochten. Never, never, never, never, never stop, never stop. Dit keer met Henk Hofstede, never, never, onder andere voorman van De Nits. we hebben, we hebben, we bitch, girl!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 Zoals gezegd ja. zijn we met uh, bandnamen. We beginnen met een H bezig. Er zitten maar in Oats Met een Rich Girl. Oké, okay, mooi. Mooi, hè? Ja. Mooie muziek, ja. En, uh, Moet ik altijd terugdenken aan mijn uh, militaire diensttijd. Ja, wat in militaire diensttijd? Ja, ja, ik ben al wat ouder dan jij. Ja. Ja, ik nou ja, mijn broer wel, maar ik hoefde ja? niet. Nee, jij hoefde nee. niet. Bob komt. Nee, ja. Eén van de voordelen van vrouw zijn in ja. Nederland. ja. Eén van de vele, toch? Of niet? Mwah. Mwah. Mwah. Mwa. breek me de bek niet open. Nee, ik hoor het, ja. <laughs> Moeten we er maar eens een uitzending over hebben? Een uitzending of tien, hè? Ja, ja, ja, ja. Oh, daar kunnen we, daar kunnen we dagdelen mee vullen. Dat... Ja, jij. Ik Niet zo, hoor. Nee? Nee, ik krijg gauw hoofdpijn van. Ach, gosje. Ach, gosje. Ik dacht dat vrouwen altijd hoofdpijn kregen. Maar <laughs> jij krijgt het ook. <laughs> En de pijn van een bevalling kan je vergelijken hè? Ja. met hoofdpijn bij een man. Maar, nee. Nee? Nee, wat nee, verder niet. Nee, bevallen is niet te vergelijken met hoofdpijn. Nee? Nee, nee. ik vind hoofdpijn erger dan bevallen. Oh? Dat, uh... Dat ging makkelijk, ja. Ja, nee, ik, heb, ik kan geen drama verhalen over mijn bevallingen vertellen, nee. Ah, ja. Nee, nou, Dat is, op zich wel goed, ja. Ja. dat willen we niet op zaterdagmiddag hè? vrijdagmiddag. Oh, we kunnen dat. Je kan overal een bloederig verhaal van. Maken. <laughs> ja, dan gaan we naar de horrorafdeling. Maar dat doen we. Ja, de keer. woonboot. Ik ja. Ja, heb een uh, woonboot in de ringvaart langs de Meikeverpad in Haarlem, is donderdagavond grotendeels door brand verwoest. De politie meldt vrijdagochtend dat het om brandstichting gaat. Er is niemand gewond geraakt toen de brand weer arriveerde. Was de brandende uh, brand boot deels naar het midden van de ringvaart gedreven? De boot werd weer langs de kant gehaald, en de uh, brandweer heeft het vuur dat rond 21 uur werd ontdekt geblust. De brandweer kon niet voorkomen dat de woonboot groter beschadigd, uh, beschadigd raakte. Een deel van de Meikeverpad werd afgezet. De politie doet onderzoek. Het is echt een, een behoorlijk brandje geweest. Ja, zeker, maar er was denk ik niemand op die boot aanwezig als die zo. Gelukkig niet. Naar het midden uh, afdrijft, hè? Ja, maar dat is raar, want dan hij moet toch losgemaakt zijn door iemand. Ja, of die, uh, die touwen zijn uh, er Ja. Maar ik denk het wel. Ik losgemaakt denk dat het, is, het, ja. het zo ja. te zien is meer in het midden. Ja. Dus iemand moet hem losgemaakt hebben. Nou, ze zijn natuurlijk ook begonnen met uh, de boest te prikken. Even terug naar het brandje, sorry. Ja. Ik had laatst een uh, brandweerman bij mij op bezoek. En die vertelde dat sinds corona is het aantal branden gigantisch afgenomen. Met meer dan de helft verminderd. Hoe kan dat? Had die meer mensen blijven? zijn thuis. Nee, meer mensen zijn er thuis, dus het wordt eerder geconstateerd, een brandje. Oké. Okay. Ja, dat is echt een positief voordeel van corona. Ja. Veel minder brandjes, ja. Het is wel spectaculair, ja. Ja, dat is erg veel, ja. ja. ja. Ah ja, de criminaliteit was toch ook zo naar beneden gegaan? Ja, Ik ben benieuwd hoe ja. dat er nu mee is. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, de, de boosterprikken zijn ze ook vandaag weer mee begonnen. Dus uh, we zijn benieuwd. De eerste is... Uh, uh, wacht even, dit is een ander iemand. Ja, het is een ook een oudje, maar... Het is ook een oudje, <laughs> maar... Het uh, was niet degene is niet die niet de goeie, het zocht. nee. Oh, ja, ze was 93 oh, nou ik... jaar of zo, hè. Ook weer niet. Nee, nee ook niet, ook niet, ik ben kwijt. Nou, hij is weg. Maar die was ook aan een 89 jaar. <laughs> nou, jij zoekt man. even op, we krijgen de nu dan de jarige man Harry Bellefond met de bananenboot song. Dee deo, deo, deo, nee, want go home. She said day, me, said day, me, said day, me, said day, me, said day. me, Daylight come and me want go home. Work all night and I drink a drink of rum. Daylight come and me want go home. Stack banana till the morning come. Come Mr. Talliman, tally me banana Daylight like, come and me wan go oh, oh. Come Mr. Tallyman, tally me banana Daylight like, come and me wan go Live six foot, seven foot, eight foot bunch I sweat with the I see man at the water side casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun.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 Balefonte. Harry Bellefonte. Harry Bellefonte is echt mijn jeugdmuziek. Ja? Mijn ouders waren daar zo gek op. Oh, wat leuk. Ja. Het is echt... Uh... Ja, het is ook mooie muziek inderdaad. Ja. Net als Trini Lopez en zo. De ja. fijne yeah. Hammer. En The Hole in My Bucket. The Hole in My Bucket. De Liza, de Liza. <laughs> the Hole in My Bucket. The Hole in My Bucket, yeah. <laughs> Elisa, oh oh. <laughs> ja. Die Liza, oh, hoor. Ja. Uh, heb jij dat gevolgd van die Chinese tennister? Van nee, Peng heel Zui? vaag inderdaad, ja. Ja. ja. Die is dus onvindbaar. Nou, dat ze een toppoliticus, de, de tweede man naast, uh, naast de premier. Ja. Uh, heeft beschuldigd van seksueel misbruik. Dat ze verkracht was door hem. Dus een, oh. een metoo'tje. Ja, dat moet, je ja. MeToo. Dat moet je ook niet doen. Ah ja, metoo. Moet je niet doen. En... Um, Sindsdien is, uh, ze had ze dat op, uh, op, op de, de, de Chinese Twitter gezet. Ja, ja. En dat is er dus allemaal afgehaald. Dus heel veel dingen is er afgehaald van door, de, door de regering. Oh, en zij is ja. kwijt. Zij is kwijt. Ze, ze is echt kwijt. Dus van is de radar. En ze heeft toen wel een, een mailtje verstuurd naar de tennisbond. Naar ja. één persoon van de tennisbond. Ja. Dat het goed met haar ging. En uh, mm. totaal ongeloofwaardig. Ja, het, echt, het is een heel raar verhaal. Ja, ja. Dus uh, iedereen verwacht dat ze een keertje weer te zien is. Uh. Want het is natuurlijk al, al eerder gebeurd, ook met die man van Amazon. Was dat Amazon? Nee. Alibaba? Ja. Alibaba, ja, maar die stond je terug? Die is weer die hier, nu weer ja. terug, maar ja. die was ook een tijd spoorloos ja. nadat hij de Ze ja, zijn van van geïndoctrineerd of zo, ja. Ja. ja. ja. Dat zou kunnen, ja. ja. ja. Maar je en moet straks eens zoeken van hoeveel mensen er per jaar verdwijnen over de wereld. Dat is ook ongelooflijk veel. ja. Ik ga het opzoeken. Hoeveel mensen verdwijnen er? Per jaar, ja. Ja, absoluut. Ja. Oh, ja. Staat het al, ja. Ja, ja per jaar. Nou. Hoeveel mensen verdwijnen er? Zo. Jaar? Als vermiste opgeven. Oh, oké. Okay, ja. Bij personen die vermist uh, zijn, wordt ook wel als vermiste persoon gesproken... In Nederland worden jaarlijks 16.000 tot 20.000 mensen als vermist opgegeven bij de politie. Ongeveer 85% is binnen 48 uur weer terug. Ongeveer 20 personen per jaar blijven langer dan een jaar weg. Dat is ongelooflijk, hè? Ja. ja. 40.000 vermissingen per jaar. Hoeveel kinderen verdwijnen in de VS? Oh ja. Uh, elk jaar verdwijnen er 20.000 kinderen. Zo. Ja, ja. Je moet en ook wereldwijd ja. Jaarlijks worden er gemiddeld 3200 kinderen jonger dan 9, 9 jaar 20% vermist. Bij een van de drie vermissingen gaat het dus om een kind jonger dan 14 jaar. Bij kinderen duurt de vermissing meestal korter dan enkele uren. Oh, dus dat ja, wel dat is weer ja. wat anders. Ja, ja. Uh, ik ga er blijvend van maken. Een aantal moorden moet je eens doen. Oh, blijvend, ja, dat kan ook. Ja. ja. Uh, uh, blijven. uh. Blijvend. Blijvend. Ja, ja. Hetzelfde. Ze dus krijgt precies hetzelfde. Wie was die? Anne Faber was er ook? Die, die Anne Faber die is die vermoord door die man die uh, uit die uh, tbs-kliniek ah, ja. kwam, ja. weet je nog? Oh, die ja. ja. Chineesje ja. halen, Ja, ja. ja. Dat was toen een hele toestand. En het aantal moorden moet je eens kijken. Dat vind ik ook zo. Uh, Hoeveel ja. mensen... Uh... Moorden vermoord of zo, per jaar. <laughs> nou, Je hebt wel leuke dingen, hè? Ja, nou, zo'n bloedige aflevering is het vandaag. Oké, okay, je bent echt in zo'n stemming. Ja. ja, dat was jij. Per jaar, ja, gewoon... Uh, tussen 2000 en 2004 stierven gemiddeld 236 mensen in Nederland... door moord of doodslag. Ja. Daarna uh, daalde het aantal gestaakt. Ja. Sinds 2015 is dit aantal op gemiddeld 125 slachtoffers per jaar. Ja, dus het is helemaal niet bloedig. Ik wil ermee aantonen dat het gaat veel beter met de wereld. Minder moorden, minder doden en zo. Minder honger. Ja, sowieso, Kijk, ook al door oorlogen en zo... Is deze eeuw, of althans vorige eeuw ook, een van de minst bloedige ja, klopt. Uh, ja, ja, je ziet het allemaal afnemen inderdaad. Ja, Ja, dan of... denk je toch, we hebben veel meer vernietigingswapens. Ja, ja. Maar toch zijn ja. die zwaardjes van vroeger toch wel een stuk dodelijker klopt, als je uh, Ja, ja. Ook het aantal moorden zoals we zien, inderdaad. Het ja. neemt allemaal af, inderdaad. Ja. ja. ja. Hoeveel Goh, moorden per goed jaar bezig. wereldwijd? Oh ja, wereldwijd. Vorig jaar ja. werden er 21.570 moorden in de VS gepleegd. Ja, maar dat vroeg ik niet. Ik wil wereldwijd. Ja, v ja. ja VS is natuurlijk ook al een... Ja, ja maar daar lopen ze allemaal met... Uh, <laughs> ja. Ja, vind ik niet echt... Uh, Het pandemiejaar met bijna 30 eentje naar onderen. We kijken. Die, ja. ja. Tijdens de pandemie... Ja. Aantal ja. moorden VS stijgt in pandemiejaar oh. 2020 met 30 pandemiejaar 2020 is in de VS uitgelopen, ge, ge, ge, oh, uitgelopen op een zeer gewelddadig misdadig jaar. Het aantal moorden steeg met bijna 30%. Dat is de grootste stijging in een jaar tijd sinds de FBI de nationale misdaadcijfers in oh. de jaren 60 begon bij te houden. Dus dat is weer een negatief puntje, dat ja. het aantal. Vorig jaar werden er 21.570 moorden gepleegd zo, in de VS. 21.000. 49.01, meer dan in 2000. En hoeveel doden sterven aan corona? Huh? Ik ga het opzoeken. 21.000. Weet ik niet. Hoeveel? In Amerika. Ja, dat waren in totaal Al boven 400.000. Doden. Of uh, in, in Amerika? Ja, we kunnen dat vergelijken Amerika. met die 21.000. Ja. Uh, uh, uh, uh. Even kijken hoor. Uh, geval, sterfgevallen: 76, uh, 767.000. Zoveel in totaal, hè? dus ja. niet over een jaar. Nee. Oh, bijna een miljoen, drie kwart miljoen. Ja. Zo. Even kijken. Uh, dat is toch al veel meer. Ja. In, in Californië 73.000. At... Texas 73.000. Florida ja, 60.000. New York 56.000. Illinois ja, 29.000. Want ik hoorde uh, Trump nog zeggen: nou, meer dan 100.000 wordt het zeker niet. Dat dus nou. is al drie kwart miljoen. Zo. Ja. In totaal uh, ziektegevallen 47,5 miljoen. Wat Ze hebben 300 miljoen mensen of zo. Of 400 miljoen of zo. Inwoners Amerika. Ik heb geen idee. Ik ben <laughs> niet We wonen er een heleboel. Ja, 300 weet ik zeker. Dat was een jaar of 20 ja. terug. Dat meer. Ja. Amerika. Uh, oh, nou, 329,5 miljoen. Ja, nou, 330. Het waren 47 waren gestorven. Nee, besmet. Dat zegt 4, 1, 8. Bijna 13 procent. Ja. Nou, tijd voor muziek denk ik onderhand, hè? Ja, toch? De H. En dit keer wordt het hard met Barracuda.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 This spell lasts forever was oh, someone love passed to fall Tried to realize We'll Het Magic Man en de vorm Barracuda. Ja. Ook weer terug in de tijd, denk ik, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Alle haakjes zijn oud. Ja. <laughs> dat is mijn keuze, denk ik, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, Wie ook oud is, de Sinterklaas, die is er weer. Oh, ja. Jij bent deze kijken? Ja, dat is de oudste man, want hij heeft schimmel tussen zijn benen. Ja, ja, ja. ja. Ik Niet ben leuk, ook een oude vrouw. He? Ik heb ook sch een schimmel tussen mijn benen. <laughs> Mijn beeld wil ik ook apart. niet voor me hebben. Uh, ja, ik was uh, bij Sinterklaas op het... Uh, ja, ja. Ik kreeg geen enkele Piet, heb ik wat uh, pepernoten gekregen. Nee, waarom niet? Ik weet niet. Ik weet niet. Ik vind het een beetje discriminatie. Ik vind het ook. Ik vind het gewoon ouderdomsdiscriminatie. Uh, ja, misschien vind... moeten we toch even een, een groepje oprichten... en een Facebookpagina maken en een petitie Starten. starten. Van, wij willen ook pe pepernoten. Ja. We worden gediscrimineerd. Ja, en ik ben het er helemaal mee eens. We, we. Misschien moeten we even snelweg bezetten. Huh? Wie gaan bezetten? Snelweg, snelweg. Ja. Nou, ja. we hebben hier twee mooie toegangswegen. Die oh, kunnen die we kunnen zo we. bezetten. Ja, ja, ja. Of en dan. Wij willen pepernoten wij gewoon willen heel peper. groot in Benveld boven ja. de. <laughs> we hebben genoeg van al het hertenvlees. We willen pepernoten. <laughs> nou, iets voor volgend jaar. Ja, ja, ja. Die ja. Ja, ook zondag aankwam, dat was een zeehond. En uh, die besloot zondag een dagje zand voor te gaan doen. Oh, wat leuk. Ja. En uh, de jonge zeehond werd op het strand iets ten zuiden van de reddingsbrigade aangetroffen. Hij, of zij, is opgehaald door de medewerkers van Pieter Buren. Ik dacht dat wij een zeehondenprotocol hadden, dat dat niet mocht, dat die niet opgehaald mogen worden. Dat ze eigenlijk alleen maar komen om uit te rusten en daarna weer terug gaan. Ja, misschien was hij een beetje... Ja, dat was een jongen, dus misschien daarom... Maar ik dacht dat Pieter Buur ook gestopt was met uh, het oppikken. Ja, volgens mij ook. Ja, er zijn ja. zoveel zeehonden weer. Ja, dat zijn te veel. Ja. Dat dat, uh, dat het niet meer nodig is. Ja. Nou, wat ook gebeurd is, is uh, een, een, een, een hert... Uh, terwijl Willem van der Sloot er al weken op aandringt... om zo snel mogelijk een hooghekwerk langs de zeeweg te plaatsen. Werd zaterdag wederom het bewijs geleverd waarom dat zo belangrijk is. Voor de derde keer deze maand is er een hert aangereden. Het dier heeft de klap niet overleefd. Het ging zaterdag weer mis op de zeeweg. Rond half negen, ter hoogte van het restaurant de Bokkendorms... wederom een hert aangereden. Het dier was nog wel in leven, maar was zodanig verwond... dat de medewerkers van faunabeheer de, de damhert heeft doodgeschoten maar na deze door medewerkers is meegenomen. De schade aan de auto was dermate groot... dat er een bergingsbedrijf aan het pas moest komen... om het voertuig weg te slepen. Ik dacht dat als jij een hert aanrijdt... Mm -hmm. dat dat hert dan voor jou was. Nee, dat is niet meer zo. Nee. Je mag hem ook niet meer meenemen. Je moet hem ergens, uh, Alle dode dieren moet je bij de politie aanmelden. Ook een dode meeuw en zo, dat soort zaken. Oké. Okay. Ja, heel strikt geworden allemaal. Jammer. Nou. Nou ja, ja er zit hoop vlees aan. Er... Ja, zou je dat doen? Je mag hem ook niet eens slachten, volgens mij. Ik ga het niet vullen, nee, nee. Nee, ik, nee, niet. ik ga nee. dat absoluut niet doen. Nee of hoor. Niet, wat doe je met al dat bloed weer? Ja. je badkuip of zo? Hey, nee! <laughs> nee. Ja, die komt ook niet. Die stapt op zijn motor en into the sunset. <laughs> nee toch? Ja, nee. Maar ik las gisteren ook in de krant, of eergisteren dat er steeds meer exotische vissen uh, in de Noordzee komen. Ja, die, opwarming. Uh, ja, dat denk ik ook, ja. En ook die inktvissen of zo? Welke inktvis? Ja, inktvissen van die kleine... Ja, ja, ja, ja, nou, ja. geen bepaald merk. <laughs> nee, geen Albert Heijn <laughs> of zo, nee. <laughs> ja, dit toch ook uh, uh, uh, bepaalde inktvissoorten. Ja, nou ja, goed, ja. En het, het hoorde trouwens ook pas geleden dat er een haaitje was gevangen bij ons op uh, het stad. Oh. Maar ja, we, we, we, die hebben we al langer natuurlijk, die hondhaaien. Ja. Die hebben er altijd gezeten. Klopt, ja. Ja, ja moet je niet denken. Dus. Ik zit ook wel eens te denken als ik daar zo door de, <laughs> door de zee loop, wat er al onder mijn voeten zit, hè? van die krabbetjes. Die, die ja, ja. <laughs> Volgens ja. mij bijt hij die ook wel eens maar. Dat zal niet. Nee. Nee? Het zijn zulke krabbetjes. Vind ik, het zijn niet hele kleine, maar hele kleine Nee, je kleine hebt heel krabbetjes. gewoon die zulke krabben, hoor. Je hebt wel een vuist groot of zo, hoor. Ja. je heb je wel. Je nou. wel. Nee? Nee, die zijn niet echt onder de indruk, denk ik. Nee. <laughs> nee. Nou, uh, dus, uh, <laughs> je voort de mijn schoenen aan, mijn laarzen. Je laarzen, ja, ja, ja, ja, ja. ja. En dan zo'n heel groot uh, waard pakken aan uh, ja. van die bretels <laughs> erover... Uh, ja, aan de bovenkant heb je kwallen, dus ja, en haaien en uh, inksvissen tegenwoordig. Dus, uh. Oh jongen, die, die Noordzee, levensgevaarlijk, wordt zo opgevreten <laughs> Ja, <laughs> van al die Duitsers maar niet te praten. Oh nee, mag ik niet zeggen. <laughs> <laughs> Dat was jij hè. bouw dir een schlacht. Of vind jij dat niet mooi? Ik vind het vreselijk. Ja, nou, waarom? Ach, kom op. Het is een deel van onze als geschiedenis. Ja, ik heb hem net opgezocht. Hij is 66 jaar inmiddels. Nou, knap hoor. Dus hij kan nooit meer zo hoog komen. Ha, dat <laughs> weet jij niet. Dat weet jij niet. Nou, ja, paar balletjes afknijpen. Daarom? Misschien nee. wordt het nummer er wel beter van. <laughs> Ik kan me het wel herinneren, deze nummers. Hij had er nog van iets met opa of zo? Of, uh... Ja, ik heb een heleboel van dit soort uh, Heerlijk, nummers ja. gedaan. Oh, oh, maatje, oh, oma omaatje, omaatje. Oh, ja. maatje, maak je lief, lief blijf <laughs> alsjeblieft. Heel lang bij mij. Oh ja. Net zo lang als u leeft. Ik had ook Gert en Amien kunnen doen. Shit. Ja, maar, maar net wie je als eerste neemt. De G heb je al gehad. Zo jammer. Ja, Gert en ja. Amien. Ja. <laughs> Oh, ja, het is geen H. Ik kies. Jij kiest, ja, ja, ja, ja. Jij gaat Hermine en Gert maken. Ja, laat ik alleen naar Hermine horen. Die zal ook wel nummers gemaakt hebben. Volgens mij wel. Volgens mij is ja? zij op een gegeven moment al solo gegaan. Want ze gingen scheiden. Ze waren eerst in oh, de heer, weet ja, je wel. Ja, En toen ging het goed fout. Toen ging het goed fout. Ja, toen gingen ze scheiden. Dat mag niet van de heer. ja. Ja, en toen ging hij geloof ik aan de drugs of zo. Is, nou, ik zoek het verhaal van Gert Timmermans <laughs> wel eventjes op. Ja, oké. Okay. Nou, tot het nieuws en uh, de reclame. Kennen we Herb Elbert en de Thuyanenbras met Abanda